Een uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Pretpark De Efteling is mogelijke doelwit van IS-sympathisanten geweest voor een aanslag. In juni is een Syrië-ganger in Werkendam gearresteerd die via de sociale media heeft voorgesteld om daar een aanslag te plegen, schrijft BN De Stem. In de telefoon van de vrouw vond de politie berichten over IS-strijders die onderweg waren naar Nederland en België om aanslagen te plegen... Ze zou andere IS-sympathisanten in België en Scandinavië... hebben voorgesteld om de Efteling als doelwit te nemen. Het Openbaar Ministerie bevestigt haar arrestatie... maar niet de plannen voor zo'n aanslag. Het Amsterdamse ziekenhuis VUMC krijgt 35 miljoen euro schadevergoeding... na de overlast door een gesprongen waterleiding vorig jaar. Het ziekenhuis werd een jaar geleden ontruimd vanwege de wateroverlast... en patiënten werden naar andere ziekenhuizen gebracht... Bestuursvoorzitter Bos zegt dat de schade hoger was dan de 35 miljoen die de verzekering nu uitkeert, maar hij is er toch tevreden mee. De schade werd eerder geschat op 50 miljoen euro. Minister Dijsselbloem vindt dat topmensen uit het bedrijfsleven weer veel te veel verdienen. Dat schrijft hij in een opiniestuk in de Volkskrant. Er worden weer steeds vaker enorme bonussen uitgedeeld. Dijsselbloem schrijft dat de topmannen van bedrijven als Ahold, Heineken en Unilever... meer dan 100 keer zoveel verdienen als de gemiddelde werknemer in hun bedrijf. En dat vindt hij niet uit te leggen. Zwemmer Ryan Lochte is voor tien maanden geschorst door het Amerikaans Olympisch Comité, melden Amerikaanse media. De Amerikaan verzond tijdens de Olympische Spelen in Rio een verhaal over een beroving door gewapende politieagenten... na een incident bij een benzinestation in Rio. Wegens de leugens beëindigden diverse sponsors de samenwerking met Locti, waaronder zwemkledingmerk Speedo. Het weer, het is zonnig vandaag, met wel enkele sluierwolken. Het wordt 24 graden op de Wadden en 29 in het Zuidoosten. Ook morgen zon, maar wel wat koeler, 21 tot 24 graden. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files nog met de meeste vertraging op de A1 richting Amsterdam bij knooppunt Muidenberg. 10 kilometer, ruim 20 minuten vertraging. Na een ongeluk op de A6 richting Muiden bij knooppunt Muidenberg. 11 kilometer met een half uur vertraging. De is staan dicht. A8 Zaandam richting Amsterdam bij knooppunt Zaandam. 3 kilometer, ruim 20 minuten vertraging. na 12 van Arnhem naar Utrecht bij Maarsbergen. 5 kilometer, ook dat kost je zo'n 20 minuten. Na 15 Rotterdam richting Gorkum bij Sliedrecht, 9 kilometer. Ook daar 20 minuten vertraging. Geldt ook voor de N201 vanuit Hilversum naar Uithoren. Voor de aansluiting met de A2 4 kilometer. En op de N236 Hilversum richting Weesp bij Driemond 4 kilometer. En daar is de vertraging een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Opzij, opzij, opzij. Maak plaats, maak plaats, maak plaats. Wij hebben ongelooflijke haast.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 Springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Op het eindelijk zin, misschien, blijven wilden, maar blijven we wel, maar het Wij Nee, dan hebben als geen Want teklaas. Waar zijn ook zij, of zij al, want wij zijn land zo Wij hebben het ziens uit je, een gatje geïn. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Zij moet zijn voor zijn, maar blijf maar wat maar Wij we hebben een gezond als ik kaas. Als zij op ze zijn, want wij zijn laatste We laat. wij hebben maar maar een maar onze tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen op zal en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Op zijn moet maar als zijn, maar blijf, maar wat als wij we hebben ons gezond, als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 We zijn weer terug, het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort... vanuit de studio aan de Tolweg. Uh, wij gaan het in het tweede uur hebben over de uh, ambtelijke samenwerking... en dan gaan we met Michel Demmes praten. En Astrid van der Veld zit daar om eventueel te corrigeren, heb ik begrepen. Dat ja, dat zijn de woorden van meneer Demmes. Het muziekfestival op het Raadersplein, Ton Ariezen, dat gaat over vanavond en misschien nog wat meer... En daarnaast komt uh, Hans Rijmers als afsluiting over het Yes in Zandvoort... want het seizoen begint weer ook weer. is begonnen, ja. Ik ga er eens even goed voor zitten. Ja. <lacht> Vorige week hebben wij gesproken met uh, de burgemeester meneer Meijer... over ambtelijke samenwerking en over het, uh, het bestuurskrachtonderzoek. Toen uh, zat jij hier ook, Michel Demmers. Uh, ik had een beetje het gevoel dat je tenen uh, aan het krommen waren. <lacht> ja. Ja. Um, dus uh, vandaar dat we jou nog een keer de kans geven... om, uh, om eens te vertellen hoe dat nou zit. Um, uh, ik hoor jou ook wel eens overname roepen en dat soort kreten. Maar ik wil, de eerste vraag voor mij is... ik heb dat bestuurskrachtonderzoek ook gelezen... Ja. en nu lijkt het net of die samenwerking daaraan opgehangen wordt... aan dat bestuurskrachtonderzoek. Ja. Is, is dat zo? Ja, dat klopt. Uh, ik zat ook in de begeleidingscommissie hè, voor het bureau. En nu um, blijkt achteraf, dus in december 2015 hadden we afgesproken... dat we voordat we beslissingen zouden nemen bestuurskrachtonderzoek gingen doen. En uh, dat is pas een paar maanden later, uh, in maart is dat eigenlijk een beetje begonnen. Drie maanden te laat. Het komt eigenlijk omdat hetzelfde uh, bureau in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken... een uh, rapport heeft geschreven wat de voor- en nadelen waren van de ambtelijke fusie... En uit dat rapport kwam uh, dat uh, ambtelijke fusie meer voor als nadeel had. En toen is dat uh, is die uh, selectie geweest van de bureaus. En daar zijn zij dus uitgerold. Dus kan het bestuurskrachtonderzoek gekoppeld worden aan een ambtelijke fusieplan. En het is natuurlijk ook logisch als zo'nzelfde bureau met die uitkomst komt, dat ze. Naar aanleiding van een bestuurskrachtonderzoek, niet gaan zeggen van. u moet niet ambtelijk fuseren. Dus ja, dus daar voel ik me een beetje gepakt. Dat is, was dus niet open en transparant. En het bureau heeft dat ook niet gezegd, dat ze dat rapport eind februari klaar hadden. en bij de minister hebben ingeleverd. En dat, is, uh, een, een, dat is een landelijk rapport waar je het nu over hebt. Ja. Want ik heb het nu over het bestuurskrachtonderzoek uh, van Zandvoortse uh, gemeente. Ja, en die koppeling, die, dat is correct uh, ja. wat je zegt. Hè? Dat is, het bestuurskrachtonderzoek was niet een zelfstandig onderzoek... om te zeggen van wat kunnen we nou en uh, wat kunnen we nou niet... en wat moet er verbeterd worden. Het is gekoppeld aan uh, de wens om ambtelijk te fuseren... wat de opstap is naar een hoop narigheid. Dus uh, daar, dat is eigenlijk de achterliggende gedachte van het verhaal. Um. En dan moet ik nog bijzeggen... dat in oktober uh, 2015... was er een uh, notitie bijgevoegd... Uh, bij uh, de Amtelijke Toekomst van Zandvoort. En een notitie was van de gemeentesecretaris. En die was snoeihard. En uh, letterlijke teksten uit die notitie... van de gemeentesecretaris... die staan in dit uh, bestuurskrachtonderzoekrapport. Uh, ja. En denk ik... Dat ja, is niet helemaal over. En wat, sorry, wat is die uitspraak? Uh, nou, uh, de griffie uh, naar Haarlem, de gemeentesecretaris naar Haarlem. Geen, uh, ambtelijke, uh, geen ambtelijke toekomst voor Zandvoort, we kunnen de taken niet aan. Nou, een hele riedel van narigheid. En toen kwam het financiële plaatje ook nog eens uh, naar voren. Nou, financieel gaat het best wel goed, dus er blijven niet zoveel argumenten over. Dus dan ga je zeggen, het ambtelijk apparaat wat we nu hebben... dat is uh, van nul en geen waarde. Het is een waardeloze club. En de ambtenaren in, An in Haarlem zijn veel beter. Dus dat is maar het enige ar argument. De, de, de, de ambtenaren van Zandvoort, die gaan toch naar Haarlem? Een aantal? Uh, uh, ja, maar dat is nog maar onduidelijk. Uh, hoe dat allemaal zich uh, gaat afspelen. Het is ook financieel gezien, maar ook qua uh, dienstverlening naar de burger... Uh, is het ook onduidelijk hoe het gaat lopen. Als de wethouder vorige week of in zijn stukken zegt... het wordt maatwerk voor de burger en ja. de dienstwending wordt beter... dan denk ik, hoe kan je dat dan verkopen... als nu alles uh, in drie stappen gaat... en zometeen zit je bij Haarlem en gaat alles in zeven stappen. Ja. Dus dat kan niet beter worden, lijkt mij dan. Uh, in het voortraject, want uh, de ambtelijke samenwerking... en de gesprekken daarover en de... Uh, gedeeltelijke uitvoering ervan, die is al een tijd geleden begonnen. Hè? Ja. Toen heeft de raad gezegd tegen de wethouder van... u mag dat verder gaan onderzoeken. Klopt. Um, hoe, hoe is dat dan verder gelopen? Want uh, de, de, de WMO-ambtenaren zitten al in Haarlem. Ja. Is dat naar tevredenheid van de Zandvoort? <kuggen> nou, het is naar tevredenheid van het uh, college. Want, uh, de vraag is of het voor de Zandvoort is. Uh, dat is onduidelijk. Ik, mevrouw van der Veld hoeft niet te corrigeren, maar die zegt ja. nee. Waarom nee? Nee, ik heb inderdaad uh, van diverse mensen al gehoord... dat wat voorheen vrij makkelijk allemaal gedaan kon zoals. worden. Zoals het aanvragen van een rolstoel. Okay. Zoals het aanvragen van een voorziening in huis. Het en dat moet niet over ook, meerdere schijven. Ja, voorheen ja. werd er gewoon hier in Zandvoort besluit genomen. En dat... tegenwoordig wordt er gekeken wat Haarlem ervan vindt. En uh, ik heb van één ambtenaar zelf gehoord, ik noem geen namen dat dat inderdaad ook zo is. Dat dat nu dus he, door een collega-ambtenaar... Ja. ook goedgekeurd moet worden. Ja. En ja, ja dat, dat verdwijnt dat... gewoon op de stapel. En mensen moeten dus weken ja. langer wachten. Dat zijn dus de zeven stappen die... Uh, ja, die, die dat zijn die de Michel de zeven stappen. Daarom zat ik net ja. ook zo heftig te knikken. Ja, ja, ja, ja. Nog, niet, nog niet de school met de knikken. Nee, ik knikken. moet op een schokmoment uh, creëren, geloof ik. Ja. Uh, nee. nee, nee. Uh, ja, ik, ik wil even terug naar, uh, ja. nee. naar Michel ja. Ja. Um, Het onderzoek is er dus geweest. Er is een uh, groep ambtenaren naar Haarlem gegaan? Ja. Uh, dat dooronderzoek door de wethouder is er dan ook geweest, begrijp ik? Uh, over het sociaal domein, de evaluatie, bedoel je dat? Nou, ook dat, dat straks. Maar naar het vervolgtraject, want nu wordt er dus uh, gesproken over... nog meer ambtenarij naar uh, Haarlem. Ja. Dat zou onderzocht worden? Ja. Is dat onderzocht? Of is dat een conclusie uit het uh, bestuurskrachtrapport? Nee. Uh, het is een... Het de, de, de bestuurskrachtrapport uh, uh, staat vol met aannames en onzekerheden. En uh, vanuit het college, maar ook het vorige college... Uh, is het een beetje geloof, hoop en liefdeshow. Dus die liep al, die trein? Die trein die liep al... Uh, het, het vorige college liep die ja. trein al. En het is eigenlijk een beetje begonnen dat we uh, als uh, raad hebben gezegd... Eh, onderzoek, samenwerking... Nou, de samenwerking is wel gebleven, maar de inhoud is uh, veel anders geworden. Want het is gewoon een overname. Dat is één. En ja, je moet toch een beetje toegeven dat het uh, uh, toegeven. Ik moet constateren dat het belangrijkste is voor het college, het vorige college ook, medebewind. Dat betekent dat je moet doen wat de regering wil. Punt. En dat blijkt ook wel een klein beetje uit het feit dat het... Vorige college, dit college ook zo denkt, omdat de burgemeester ooit in zijn uh, nieuwjaars toespraak heeft gezegd: uh, Goh, dat Zandvoort is wel een republiek. Nou, uh, wij zijn een lokale partij. Wij uh, willen niet dat windmolens ons door de strot worden geduwd uh, op die manier, omdat uh, tennet uh, een noodleidend bedrijf is in de toekomst. De statushouders uh, vonden wij niet passen bij uh, Zandvoort toen die te huisvesten tegen hoge, vrij hoge kosten. En nu blijkt dat de IND 300 mensen gaan ontslaan. En 40% zijn abonnees en die worden weer teruggestuurd. En wij zitten voor langjarig en hoge kosten vast. Dus ook een beetje door de strot gedrukt. En nu krijg je de ambtelijke fusie. En er wordt ook uh, met een heel veel managementonzin, wordt daar gepleit voor de ambtelijke fusie. En het kan niet anders leiden dan tot een herindeling. Nou, die uh, de oud gedeputeerde Frizo uh, de Zeeuw. Uh, professor uh, Meester is die man. En die heeft, uh, is er ook druk mee bezig geweest. En die zegt, amper fusie is gewoon onzin. Dat is één groot drama. En professor Dr. Allers, dat is de baas van het uh, onderzoeksinstituut in Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen, over de economie van gemeentes. Daar gaat hij over, het CoLO. Die zegt, uh, bij herindeling, dat is dan de volgende stap, hè, dat is, betekent Zandvoort aan Zee en daaronder gemeente Arnhem. Uh, heeft uh, geen enkele doelmatigheid. Dus uh, eigenlijk is het, het regeringsstandpunt: wij willen 1 miljard bezuinigen op openbaar bestuur. Dus te beginnen we grote stappen snel thuis. Dus de provincie Noord-Holland moet fuseren met Flevoland. En met Utrecht. Maar dat is niet gelukt. Nou, zegt die Remkes, over mijn lijk, dat gaan we niet doen. Ik heb net een nieuwe provinciehuis van 88 miljoen euro. Dat ja, ziet er heel mooi uit. Dus daar, zitten, daar gaan we niet aan beginnen. Maar goed, als we terug gaan naar... Uh, dus waarom na, naar zou het Zandvoort dan wel moeten beginnen? En om een metafoor neer te leggen, dat de mensen het beter begrijpen... wij hebben eigenlijk als openbaar bestuur hier, met het ambtelijke apparaat... Zijn wij eigenlijk gewoon hebben we een auto waar we heen kunnen rijden waar, heen, waar wij heen willen binnen de kaders. Nou, en nu is het zo dat uh, we dus met die auto die we zelf kunnen sturen, maken we ook wel eens fouten. Ja, dat is nu helemaal zo. In de toekomst gaat het zo worden dat wij niet meer zijn als een bijrijder op een vrachtwagen met vastgelegde route als we met Arnhem gaan. Willen wij een bijrijder zijn. Het gaat er toch om als je constateert dat er wat door slecht leiderschap... wat haperingen zijn in het ambtelijk apparaat... ga je dat repareren. Dat hebben we al eens eerder gedaan. ging goed. Dan ga je niet zeggen... ik doe mijn eigen voertuig aan de kant en ik ga bijrijden worden op een vrachtwagen... die nog eens een keer 550 miljoen euro schuld heeft. Als dit, uh, zoals je zelf zegt bij het vorige college al uh, uh, ter sprake is gekomen. Dat zag er toen heel anders uit. De verhoudingen lagen ook iets anders in uh, Zandvoortse politiek. Dan zou je kunnen verwachten dat er... Uh, want het moet natuurlijk nog raadsgoedgekeurd uh, worden. Zienswijze. Ik, dus dus de, het college kan gewoon nu zeggen, wij gaan samenwerken. Ja, dat mogen ze doen. Het moet ook, want uh, je moet. Het zit het okay. al een tijd. Dus je moet een besluit nemen. Want je moet een advies vragen aan de ondernemingsraad. En de ondernemingsraad die kan <kijkt> alleen maar advies geven als er een besluit is genomen. Dat is één. En ten tweede is het zo dat uh, onzekerheid en onduidelijkheid. die uh, door, in mijn ogen door slecht leiderschap de laatste acht jaar zo ontstaan is. Uh, dat je dan op een bepaald moment de knoop moet doorhakken, als college. En. Dat mogen ze. En dat wat wij mogen doen als raad, dat ze zienswijze inleveren. En dan, als de meerderheid van de raad zegt, nou, dat gaan we niet doen, want er zijn alternatieven. En die alternatieven heeft GBZ en ik zelf ook aangereikt. Daar is niet nooit op ingegaan. Dat is uh, preferent partnerschap binnen uh, gemeente, centrumgemeenteconstructie. Uh, dan uh, zijn er twee mogelijkheden. Of het college gaat alsnog loyaal. Uh, de wens van de raad uitvoeren, investeren in de eigen organisatie, frisse blik naar de toekomst en keihard aan de slag. Dat is toch iets wat ik wel vaker hoor in, ja, uh, in de en, politiek ja, dat ja, de, uh, het college loyaal is aan de raad. Ik juist. heb ook de wethouder horen zeggen, raad het is aan jullie. Juist. En dan kan en, je wel zeggen het is een, uh, een, een collegebesluit, ja dat klopt, <klaar> maar men zou luisteren naar de raad. Ja, maar nou is natuurlijk het rare... als je dus uh, al een paar jaar met de vlag voorop loopt... Dan moeten we moeten amtelijk fuseren met alle narigheid en onzekerheden in de toekomst. En, dat het, en als dat een raad zegt in meerderheid van... we gaan voor scenario 1 investeren... we maken er een uh, toptent van... als het dat, dat niet al was in potentie... dat het dan hetzelfde college zegt... oké, okay, nou veranderen we wij van het standpunt... dan gaan we vol voor scenario 1... Dat is toch raar. Maar ik neem aan dat daar dan nog over gesproken gaat worden. Nou, dat hoef je niet aan te nemen. Dat is, dat is gewoon zeker. Dus het <laughs> wordt een agendapunt. Ga je even naar ja. Dus het wordt een agendapunt? Het, het is al een agendapunt. Het staat uh, Ik wou net vragen september. wanneer, wanneer beginnen jullie weer. Nee, is, zeg het goed. 15 september staat het op de agenda. 15 september is de eerste ja. raadsvergadering. Uh, nee, dan, dan is het commissie. uh, een commissievergadering. Oké. Okay. En er wordt een extra raadsvergadering gehouden op 13 oktober. Voor dit standpunt? Voor dit standpunt. Um, Oké. Okay. Ja, ik heb ook nog een vraag. Moet dit besluit binnen deze raadsperiode worden genomen? Nee, Of nee. Kan dat ook, wordt dat ook naar de volgende uh, periode getild? Je moet een keer beslissen, denk ik. Nee, ja, dat, okay, nee, dat maar... gaat niet. Nee, dat, dat is op zich zou dat dus uh, uitstel hè? Ja. Zou dus wel aardig zijn. Maar omdat het al lang sleept. Ja. We hebben onzekerheid... Uh, en je moet ook uh, naar de buitenwereld toe. Ook ont ontwikkelaars, ja. investeerders moet je vertrouwen hebben. Dus als, als uh, uh, gbz met een plan komt voor stationsplein. Of ze komt met een mooi plan voor het badhuisplein. En daar heb je investeerders voor nodig. Dan zegt de, de derden, die zeggen met wie hebben we eigenlijk te maken? Wat gaat er met die gemeente gebeuren? Weet je wat? We wachten wel even. Ja. Het geldt ook voor het ambtelijke apparaat. Dus er moet wel een besluit genomen worden. En uh, het gezudder... van het hele verhaal... dat is uh, een jaar of vijf, zes geleden... is dat aangezwengeld. Ja. Dus je moet nu wel een nou, besluit, besluit nemen. Die, ja. je, je, moet, je moet een keer een uh, besluit nemen. Als dit... Uh, het, het vorige college... dus de vorige verhoudingen... Uh, die waren ook niet helemaal... Uh, van we gaan het doen. Hoe, hoe zie je dat... Ze nu bij elkaar komen? Want de... Uh, er is natuurlijk geschud, coalitie-oppositie. Ja. En iedereen had daar een mening over. Gaat het nu een andere discussie worden als. Want nu moet het bepaald worden. Ja. Als. Uh, ga het maar onderzoeken? Nee. Want ga maar nee, onderzoeken nou ja, is makkelijker het, het, als het, dat het je zegt van nu doen we natuurlijk. Uh, er is destijds met een, overigens een hele kleine meerderheid. 9 voor, 8 tegen. Is er gezegd van. Ga het inderdaad maar onderzoeken. Kijk, en als ik tegen iemand zeg. Ga het onderzoeken. Dan verwacht ik een rapport terug. Ja. En dat we dan naar aanleiding van het rapport verdere stappen ja. ondernemen. nemen. Nu kom, komt het college eigenlijk al met een besluit terug. Zonder de enige... Uh... Zonder verdere ja, de tusseninformatie. Maar verwacht jij dan nog een rapportje? Ik, ik weet een niet andere partijen nee, nee, Nee, de stukken zijn nu bekend. En we gaan het er gewoon uh, niet aankomende donderdag, maar die week erop gaan we het daarover hebben. Wordt en... geen namenstuk. Uh, nee, nee, en je mag raden wie dat mag voorzitten. Ja, je hebt zelf gezegd. Uh, ja gezegd. Ja, Michel wil nog even wat uh, toelichten. Ja, Want onze volgende gasten zijn hier inmiddels ook al uh, ja. aangeschoven. Uh, de toelichting uh, of de aanvulling is eigenlijk zo: dat uh, de burger, uh, net als bij die banken tegenwoordig, wat niet helemaal lukt, de klant moet centraal staan. In dit geval de burger moet centraal staan. En niet de mate van medewind, medebewind met de strapatsen die in Den Haag uitgevonden worden. Dus moet je kijken, is de burger tevreden? Is de belastingbetaler tevreden? Nou, nu blijkt uit de leefbaarheidsmonitor van 2008, dat was voor de crisis... was 6,7% dik tevreden met de, uh, hoe het hier ging in Zandvoort met het lokale bestuur. En er zijn er uh, een, een aantal jaren verder. En er was. Uh, nee, het rapportcijfer. Daar okay. heb ik het over. En het rapportcijfer van uh, 2014 was 6,3 procent. Okay. En daar zat dus een economische crisis tussen. Dus waar is nu de nut en noodzaak voor de belastingbetaler, de burger en de ondernemer om dit. Op touw te zetten en dan zijn de leegstandskosten van alle gebouwen. wat daar verder aan hangt. die komen erbij. Die komen er nog eens ja, een keer bij. Okay. En Goed. als er in het rapport staat. even ik het laatste zeggen. als je in een groter geheel wordt opgenomen. dan loop je veel meer risico's. niet in de uitvoering. maar wel in je bestaan. Als wij met Reiniging en Groen opgenomen worden. in Spaanse landen. Als in Spanenlanden een fout wordt gemaakt... zoals laatst die milieubak die verkeerd gebouwd is... waar 1 miljoen schade uitgerold is en drie directeuren ontslagen... zitten wij als Zandvoort in zitten wij aan die, zitten aan die struikelarijen... moeten wij daar gaan meebetalen. Wij moeten, wil je toch wij niet? <laughs> moeten uh, hiermee stoppen en dat wil je inderdaad niet. Ik ben zeer benieuwd naar uh, de commissie en raadsvergadering. Uh, we horen daar zeker nog wat voor. en Daarna kunnen we het nog eens even over babbelen. Als bedankt, Michel bedankt Dank en tot de dankjewel. volgende keer. Als je nou van iemand die zou mogen wensen, weet je dan hoe zij het moet zien? Dacht je dat je dat precies zou kunnen zeggen? Lijkt ze dan op mij of niet, of wel of niet, misschien? Doe mij maar zwart, doe mij maar. Vrolijk onderwerp. Ja, een onderwerp. Net, net was het ook wel vrolijk. Maar, uh, of dat vrolijk alles blijft, vrolijk. dat uh, staan, gaan wij zien. Paul is uh, bij ons. Die hebben het vandaag hartstikke druk met uh, het uh, Raadhuisplein. En uh, er staat vandaag alles te gebeuren. Uh, inmiddels staan de eerste oude uh, au auto's op de, op de ja. boulevard, heb ik gezien. En die, dat ziet er leuk uit. Uh, als jij terug het dorpenfiets, ga je bouwen. Ik, uh, ja, dan, uh, dat podium staat er al. En de toiletwagen staat er ook al. Oh, dat schiet al net op. Ja, dus uh, dat is het belangrijkste. En hoe laat komt het belangrijkste? En om drie uur uh, komt het geluid. Dus uh, En tussen twaalf en drie komt Heineken. Jongens, we kunnen nou, ja. we gewoon aan de gang. Dat is uh, vandaag in het kader van uh, het hele weekend. Hè? de historische, hele historische Grand Prix. Ja. Ja, hoe, hoe loopt dat programma? Want uh, we kunnen wel, uh, de bier komt en iedereen komt. Ja, nou, uh, dat, dat is belangrijk voor mij natuurlijk. Ja, maar, voor, in ieder geval uh, voor de inkomsten om nee, het, voor volgend het, jaar weer mooie festival te doen. Het muzikale gedeelte, dat ziet eruit als zes uh, gaat de tap open. Half zeven begint uh, Wim Mendel uh, als DJ uh, te functioneren. Die koppelt makkelijk af als dan uh, de parade begint, zeg maar. Dus dan stoppen wij met geluid. Dan wordt het geluid ingeprikt, heb ik begrepen, van de speaker op het Radhuisplein op de boksen. Van het muziekpodium, zodat iedereen goed kan horen wat er gezegd wordt. Ja, want uh, uh, na de parade zijn er nog wat interviews op het bordes. Ja. ja. En dan uh, om kwart van negen, negen uur is gepland dat Toegot toe, Hendel. Ze komen met acht man sterk, zes vrouwen en twee mannen. Dus er wordt en, spektakel er wordt vanavond. een spektakel vanavond, Leuk, ja. Ja, ja. Ja, ja. Want ze brengen meer dan muziek alleen. Ja, daar zou je een tip van de sluier oplichten. Ja, nou, die tip is dat het voor mij ook wel raadsel is. <laughs> ze willen het niet zeggen, maar ze brengen iets extra's. Oké, okay, nou dan, uh, uh, hoe, hoe lang treden zij op? Zij treden op, zeg maar, uh, zij treden drie keer op. Zij doen de eerste sessie van 50 minuten. Dan trekken ze zich Even pauze. een kwartier, 20 minuten terug. Dan is de muziek van de dj. En dat herhalen we drie keer tot de laatste keer. Dan maken ze een trek van een uur. En dan is het half één afgelopen. Half één uh, kan iedereen rustig uh, naar ja. bed. En, um, en dan is morgen volgende week. De regen komt <laughs> toch? Nee, ik heb, ja, die uh, komt en vannacht Ik heb even komt gebeld ja? dat ze het niet voorkwamen. Ik, oh, ja. ik, ik blijf ja. nog steeds positief, het blijft ja. lekker droog. Ik heb al meer buien over de Duin richting Heemzijden ja. zien waaien. Dus, uh, laten we dat vertrouwen ja. Ik in. maak me ook niet ongerust. Nee. Nee, als je dat doet, dan kan je niks organiseren. Nee, dus het, het, is, uh, het is echt uh, helemaal geweldig. Het zit goed in elkaar. Um, dat, uh, dit staat, het zit, ja. zit heel goed in elkaar, er komt uh, leuke muziek. Um, ik wil toch even naar oktober, want daar heb je ook wat over uh, laten vallen. Oh jee, maar toen hebben we voor mijn beurt gesproken. Oh. oh <laughs> dan, dan trek ik dat terug. Nee, het gaat maar. wel door, maar ik weet niet inhoudelijk wat daar gebeurt. Nee, maar er is, staat in ieder geval wel een, een soort festijn te gebeuren op het, uh, op het Badhuisplein. Ja, het Badhuisplein, uh, 1 oktober. 1 oktober. Daar komt daar een uh, muziek en een VIP-tent en... Uh, de biertent. Um, daar zit jij gedeeltelijk in? Ja, het horeca gedeelte. Het horeca gedeelte. Ja. Dus ik denk dat wij iemand van het casino gaan uitnodigen... tegen die tijd om daar eens wat meer over te vertellen. Ja, ik zou Mariska proberen. Die Juist. Daar... Okay. <laughs> die naam die ken ik ook. Dus uh, uh, Mariska Bom, die uh, PR en, en zaken doet voor het ja, Casino. Ik ben 100% afhankelijk uh, van nou, het bureau wat ze ingeschakeld hebben ja. uit Den Haag... Okay. om uh, dat uh, te organiseren. Nou, dat is wel, wel grappig, want uh, de, de, ongeveer een jaar hebben we het daar al over, over die verjaardag. Ja, en, uh, ja. Het is bijna zover, dus willen we willen ook weten wat, wat er gaat gebeuren. Ja, het is natuurlijk heel mooi. Dus iets, iets te vroeg gesproken, maar dat komt vast wel goed. Ja, dan dus, hebben we nog een bierfeest. Het is me niet kwalijk genomen, want okay. het, is, uh, het, was, het klonk spontaan. dus Dan, ja, nou, ja, dan mag het. Dan hebben we nog een bierfeest. Dan hebben we nog een bierfeest met die mannen. Zo ja. heet de band, dus, die zijn uh, helemaal gek. En dat is 24 september. En uh, dat moet ook een knaller worden. Ja. Ja. Hoe laat begint dat? Dat begint, uh, dan gaat ook het bier verkopen. Om zes uur open. Uh, Eerste winkels dicht, dan ja. ga ik open. En dan, uh, nou ja, daar zijn weer pretzels, braadworst. Braadworst. Ja. Dus alles, uh, alles is weer <laughs> aanwezig. Op het raadhuisplein. Zie, zie meneer Ruimers, bedenkelijk kijken. Op het, het raadhuisplein. Het, raadhuis nou, het smaakt <laughs> erg uh, lekker hoor. Ja, en helemaal als je in de stemming bent, dan, ja, dan komt dat standen. goed. Met mij... je sap tot aan je oren ongeveer. Ja, wat, wat mij de vorige keer opviel bij het bierfeest. En dat was waarschijnlijk ook heel erg spontaan, want er zaten hele groepen uh, jongelui, ook Duitsers, in lederhozen en petjes op. Uh, dat is, uh, waren die uh, aangevlogen okay. of hadden die het gehoord? Nee, ja, wij hebben een uh, aardig netwerk en wij. Uh, ...nodig iedereen uit om dat aan te trekken. En inmiddels zien we ja, die groep groter worden. Ja. Dus het is echt geweldig. Ja, ik stond er zo te kijken denk, waar komen die nou even ja. dan weer van? Ja, Derenlos en uh, lederoos. Heb je kijk. er al een Ik, ja. ja. trek je hem ook aan. Nee. <lacht> nee, anders ik moet, moet er een opvallen die de leiding heeft. Ja, ja, ja, ja. Moet ik je maar een ik Ja. Ja, die ja. zijn er ook, hè. Tirole roetjes met een veertje. Die groene. Ja, die heb ik wel. Maar die uh, werden door een bekend uh, biermerk gesproken. Ja, in dezelfde kleur. En, en nu heb je een andere uh, biermerk. Nee hoor. Gewoon een Heineken. Oh. Maar die hoedjes waren van brand. Nee, echt oh. niet. Ik ga dat even checken, want ik heb er nog één thuis. Ja. Nee, dat zijn Heinekenhoedjes. Oké. Okay, uh, nou, dat is altijd leuk als mensen toch een beetje uh, ja. uh, kleden in, uh, in, in de stijl die, die erbij hoort. Ik vind het een geweldig feest. Ik hoop ook dat het dan lekker warm blijft. Ja. Komt trouwens ook goed uit, voor je al die verkoren festival de dag daarna. Ja. Um, dat is het seizoen over. Ja. En dan uh, um, heb je al een opvolger gevonden, een meeloper. Ja, niet eens vanmiddag. Ja, ja, Jeroen Versoest heb ik voorgesteld dat hij uh, de acties van mij overgaat. Ja, die gaat uh, die, nu al meelopen. Die wil. En die loopt al mee. En dan vanaf met het programma waar ik indien voor 1 november, als ja. er geen tegenstemmers zijn, want dat heb je ook. Misschien hebben de organisatie op zich wel een. Uh, en een andere kandidaat. Maar in ieder geval gevraagd of ik nog een jaar mee wil lopen. En ook van uit gemeentezijde wordt dat gevraagd. En dan heb ik gezegd, nou, dat doe ik dan. En dan probeer ik degene die mij aflost dezelfde ingangen aan te geven. hoe maken. Ja, makkelijk. Ik denk dat het ook je niet overal tegen de haren is te strijken. In zon voor toch met lijnen en bekende gezichten. Ja. Dus het is zo handig als... Uh, ja, en de mijn de... stop heeft gewoon te maken met dat ik inschat dat ik te oud word. En uh, dat, Zo voel ik me nog niet, maar je weet nooit wat er gebeurt in een jaar. <lacht> nee. Kan hard gaan, dat, uh, dat is bekend. We gaan even een stukje muziek draaien, Casper. En dan komen we daarna nog even terug met beide heren over uh, festivalen.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 Zoek I naar geluk in het land van tulp en kazen Komt Frits met grens grensovige blazen Dikke vielen Dus onze Frits moet aan gaan haken Kruis boven de rechterbaan Waarom moest man niet vragen Den Duitser die is dol op zee en strand Hoe komen speciaal daarvoor naar Nederland Maar diep van binnen doet het heel veel pijn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 De mof zit het liefst in een huis aan zee. Als het kan met privat park, voor zijn BMW. Zijn we kinderen grappen, kuilen op ons mooie strand. Mm, kijken vol met wemels richting Engeland. Ja, ja, ja, ja. En de mof zit het liefst in een huis aan zee. Als het kan met brieven, parkplaats voor zijn BMW, zijn de kindergraven kuilen op ons mooie strand, mm, kijken vol met wemmers richting Engeland. Hier word ik begraven, hier ben ik geboren. Er lopen mensen die hier eigenlijk niet horen. Mocht dit zo doorgaan, dan zoek ik het hoger Ik schrijf een afscheidsbrief, maar schiet mezelf met een racket ja, dan naar we de we lekker door de is afgelopen... dan uh, praten wij uh, weer verder ja. over het jazz- en muziekfestivalen. Hans Rijmers is inmiddels aangeschoven. Welkom Hans. Moig Hans. Um, het seizoen uh, begint voor jou uh, de, met de jazz weer. Ja. Wanneer Je mag best die microfoon nee, even lenen van okay. Ton... want die pakt hem zo weer terug als het nodig is. Uh, ja, we beginnen uh, aanstaande zondag. En dat is een uh, week eerder dan gebruikelijk. Normaal gesproken is het de tweede zondag uh, van de maand. En nu de eerste zondag. Maar dat, uh, maar dat komt... Uh, Max Ionata, die, die komt. Die speelt nu, dus gisteren en vanavond... bij Lara Jazz is zinger. Dus die toert nu door Nederland. Ja... Uh, uh, en, en Frits en Max Jonaat. En een Hamilton, organist, die toeren veel in Italië. Hè, dus daar zit de verbinding. En hij is een paar jaar geleden, twee, twee jaar geleden, is hij hier ook geweest. Dus dat was een geweldig succes. Ja. Dus nou ja, oké, okay, dan een week eerder. Wat zwaarst is, moet zwaarst wegen. En we zijn blij dat hij, blij dat hij komt. Maar ja, al jouw, uh, uh, jouw volgers, want het is inmiddels een hechte club geworden, die, uh, die, die komen op de zondagmiddag. Ja, die, ja. die weet dat? ja, wel, ja en, en, en ondertussen hangen ook wel weer op een aantal adressen in het dorp uh, de posters en, en, en ook maar de posters waar het hele, waar het jaarprogramma op staat. En uh, dan maar hopen dat de glazenwasser uh, niet na, na een maand zegt van... Uh, <lacht> dat is wel het risico met jouw ik, uh, posters. Ja, dat maakt niet uit, maar ik heb, er, ik heb er nog een heleboel. Ik kan gewoon nog iedere maand uh, kan, kan ik hem <lacht> okay. gaan vervangen. Ja, maar dan, dat, ja, dat is wel het risico daarvan natuurlijk. een concurrentiestrijd, want de Ton heb ook altijd hele mooie posters. Nou, maar het probleem is een beetje... Uh, het heeft ook alles met, uh, met kosten te maken. Ja. Uh, een postertje maken is toch iedere maand uh, rond de 150 euro... Ja, dan, dan, dan moet je toch uh, ook dat allemaal een beetje in de gaten houden. Dus we hebben er nu voor gekozen om bijvoorbeeld visitekaartjes te maken... waar het hele programma op staat, hè, die we dan overal neer kunnen leggen. Nou, dat scheelt dan ook een beetje. Uh, uh, ja, uh, zo, hebben we, zo hebben we natuurlijk meer, meer van dat soort zaken. Ja, want maar, jij bent natuurlijk wel afhankelijk van uh, een, een privébegroting... of heb jij nog sponsors in Zandvoort? Ja, we hebben een aantal, aantal sponsors. Maar dat, dat is niet zo, niet zo geweldig. We moeten het echt hebben. Kijk, we krijgen Godzijdank, nog wat geld van, van de gemeente. Uh, omdat we het doen. Op de manier waarop we het doen. Hè? Dus hm. op een concertmatige manier. En, uh, en we moeten het hebben van, van, van het inkomen. En, en ja, de muzikanten zijn liefhebbers. Uh, Erik Timmermans ja. heeft zichzelf nog nooit af die uh, toebedeeld. Ondanks dat hij daar speelt. Maar goed... Vandaar dat hij ook in het bestuur moet blijven zitten. Dan moet je, ook ja, niet Dan moet je gewoon spelen en, uh, en je zaken doen. Dus dat hobbelt allemaal wel. En, en we blijven dat gewoon volhouden. Ja. Het, het is te leuk om te laten lopen. Ja, dat is voor jou ook hobby? Tuurlijk. Um, tuurlijk. Ja, maar je hebt ook een aantal jaarkaarten, toch? Ja, we hebben de paspartouts uh, voor 100 euro. Dus dat zijn 9 concerten voor 100 euro. Uh, normaal gesproken is een entree 15 euro. Dus het is aanzienlijk goedkoper als je een paspartoutje neemt. Mag je er ja. nog een paar missen? Ben je nog steeds goedkoper uit. Ja. Uh, ja. Tom, jij doet ook uh, jazz hè? En uh, jij zegt ook... Uh, hier ga ik maar door tot dat. Ja. Uh, ga jij ook een, een regelmaat erin brengen? Net als Hans? Of, uh, is bij is jou, dit op de, uh, de op de laatste zondag van de ja. maand. Op de laatste zondag van de maand. Dus het is redelijk verdeeld uh, tussen de... Ja, de ja heer, ik jazz. vind dat je die discipline moet hebben. Dat je moet vandaar ook met de shantikoren... Dat je niet een dag van een ander uh, nee. gaat belasten. Nou ja, je de, kunt het niet altijd voorkomen, maar het is wel de bedoeling... dat je rekening houdt met elkaar. Dus de, de, de schema's zijn uh, ja. van iedereen al een beetje bekend. Ja, want die mailen we op, op, het, uh, op het moment dat, dat wij weten... want we weten natuurlijk al heel vroeg... Hè, wanneer we... Nee, je, moet, je moet de, ja, uh, je je de muziek... Nou, we weten het vaak al in juni, juli... Uh, moet, je, moet je het al vastleggen en dan, dan mail ik naar iedereen. He, ik mail het naar jou, ik mail het naar Toos, Toos Bergen... dat ja. iedereen weet wanneer we het doen. He, dat we niet... Uh... Elkaar in de weg zitten. Nee, dan gebruikt het ook niet zo snel... want we beginnen nu natuurlijk aan het vijftiende seizoen. Ja. He, dus ja. dat is natuurlijk een prima lustrum. He, dat is vijftien ja. jaar, dat is toch alweer... Uh... Gaan jullie iets bijzonders doen dan? Nog? Nou, we hebben, we, we, we hebben een mooi jaarprogramma... Uh, uh, uh, met Deborah Carter, Edwin Rutte komt weer een keer... en Marjorie Barnes en, en Jan Wessels. En, en... Ja, het is gewoon een goed programma ja. dit, uh, dit jaar. En misschien dat we tussendoor nog wel, uh, nog wel wat leuks gaan doen. Maar dat hangt er een beetje vanaf... of we nog wat uh, sponsors voor een project kunnen vinden. Maar dat houdt het ook wel weer leuk en spannend. Ja, die, ja. bijvoorbeeld Classic Concert... die uh, doet één keer per jaar iets speciaals. En, uh, wil jij die kant ook op? Nou, dat, dat, dat hangt er een beetje vanaf. Uh, want dit zijn de zondagmiddagen dus als wij iets speciaals zouden willen doen... dan moeten we dat bijvoorbeeld doen, dat hebben we wel eens een keer eerder gedaan... op een maandagavond, ja. hè, om het wat te noemen. En ja. dat, dat we dan, ik noem maar wat, 10 euro entree, entree vragen, en G15. Ja. Maar de, de, de krocht moet beschikbaar zijn, hè, en, en die wordt alsmaar voller... omdat het aan andere ja. goede ruimtes in het dorp ontbreekt. Ja, dan wordt de krocht een beetje slachtoffer van zijn succes... Ja, dat is dan niet anders. Maar ook dat is een beetje schipperen. Ja, het is wel uh, uh, inderdaad... Is maar... Je gaat dood aan ja, je eigen succes. is uh, uh, wel redelijk scherp. Maar het wordt dan steeds voller en we hebben geen andere locatie. Nee, dus daarom. je zal daar uh, nee, gebruik van moeten maken. Ja, precies. Ja. Er gaat wel weer gebouwd worden in het LDC, heb ik begrepen. Maar dat is voor jou natuurlijk geen reden om, uh, om aan overstappen te denken. Nee, wij gaan nergens anders naartoe. De, ja. er, is geen, er is geen ruimte te bedenken uh, met een akoestiek die, uh, die zo goed is. Ja. Uh, en, en vooral als je in de zaal speelt, en niet op het podium... maar als je in de zaal speelt, dan is iedereen... Uh, iedere muzikant die daar komt, die komt met plezier terug. Hoe is het met de akoestie akoestiek in Thalassa? Prima, daar hebben we op geïnvesteerd. <laughs> ja. ja, daar hebben we uh, doeken gespannen en zo. Dat dat, uh, ja, in het begin was het hol, hè? Ja. Afgelopen zondag was het heel gezellig. Ja, wel heel top. Het was wel echt druk. Het was de ja, bedoeling is, om buiten te spelen? Het, de bedoeling was buiten en dan, ja, dan moet je toch wat verzinnen. Kijk, een podium is ook uh, drie bij vier. En dan uh, in zo'n kleine ruimte neemt dat al heel veel weg. Dan moet je ruimte creëren om te dansen, want is, uh, Dat werd er ook? Er werd heel veel gedanst, ja. dus dat is gewoon leuk. Wanneer is de, de volgende uh, Jutter Jazz? De volgende Jut, Jutter Jazz, dat zal zijn uh, 30 oktober. 30 oktober. Dus het uh, ligt lekker achter elkaar. Want heel verrassend, dat heeft niks met yes te maken, maar 29 oktober. is het Nederlands kampioenschap granalenpellen. Oh. oh jee. Dat is ook nog, ja, daar moeten we dan zeker nog eens een itemje aan uh, schrijven, maar gelijk op, Gerry, want we moeten we nog even, even over hebben. 29 oktober. Maar is dat niet erg laat? Of, uh... Nee, is altijd de oh, laatste toch? zaterdag van oh, uh, oktober. Okay. Zijn die heren al aan het trekken? We hebben al geoefend. Ja? Ja, ja ik heb nee, het uh, ja, want de kilo's kanalen moeten er uh, aangesloten ja, worden. Ja, ze zijn nu nog duur. Maar goede tijd komt eraan. Oké. Okay, okay, okay. Tot zover het Nederlands kampioenschappen. Nou, doe je de telefoon niet, Dus doe dat je denkt van ik ben er klaar nee, mee. Ik, uh, ja, maar, nu mag Hans. <laughs> nu ben jij. De kakcentralen zegt de trekker voor de deur. Oké. Okay. Om de bierwagen weg te Nou, dan uh, Ton, ontzettend bedankt. En uh, we zien elkaar bedankt vanmiddag. En, uh, we zien elkaar zeker vanmiddag. Ja, ja dat sowieso. En dan, uh, ik, kom, ik uh, heb ook contact... Is goed. Als het nieuws over het dat is goed, Ton, ja. Bij, bij nieuws over granalen komt Ton nog een keer terug... en ik hoor net dat het de week van de granalen gaat worden. Wat vind jij van granalen, Hans? Ik vind ze ontzettend lekker. <laughs> kan je ze ook pellen? En, en, dan, en dan vooral in een kroketje. Oh, maar, ja. Ah, is... Ja, moet je maar eens contact opnemen. Hans, ga je ze ook pellen? Nee, dat koopt... heb ja, vroeger wel gedaan, hè? Ja? thuis bij mijn ouders. Ja, ja, ja, ja. ja nee, dat was echt. We uh, <lacht> werden gekocht op de Albert Kuip, hè, want daar woonden we vroeger om de hoek. En dus daar werden garnalen gekocht en uh, gekookt. Maar gepel. vroeger pelde je ja. altijd garnalen, ook je kocht ja, zeker. Die gewoon en dan je ze op kranten. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ik, ik was ja, ja. al gauw klaar mee, want ik ook. mijn bergje ja. links. Het ja, ja. dat de... ik kwam nooit een bergje nee. rechts. Nee, nee. Het, het, nee dat gaat wel. Het meeste eet je gelijk op. En dan een uh, vers wit, uh, melkwit ja. broodje, ja. roomboter erop, granalen erop... en uh, een beetje peper en zout. En klaar? Ja, klaar. Niks meer aan Laatst vroeger... als ik mijn ogen dicht op, proef ik het nog. <laughs> Laatst was ik bij een visboer en ik zei... doet u mij eens een broodje uh, granalen? en die begon... wilt u de saus op? Gadverdamme. Ja, precies, dat dacht ja. ik dan ook. Nee, dat je. Je zo. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Over het yes, hè, uh, mm -hmm. heb jij nog echt, echt uitspringers in jouw programma... of nou, is alles vanzelfde kwaliteit? Nou, dat, dat, dat, ben, dat, dat vind ik nou zo'n overbodige vraag. Nee. Natuurlijk is het dezelfde <lacht> kwaliteit die we al hebben. Dan stel ik een verkeerde... Nee, nee, nee, nee, nee, <lacht> nee, ik weet wat je bedoelt. Nee, hoor, is maar flauwekul. Uh, uh, kijk, dat is, het, dat is hetgeen, wat vind ik, uh, wat ons legitimeert. Dat je, dat je zorgt dat de kwaliteit wat je brengt... mensen betalen ervoor, dat die goed is. Ja. Uh, uh, we hebben ook wel eens een keer een misser gehad. Eentje. Nou, daar, praat, daar praten mensen nog over. Dan denk ik, nou, prima, Als je daar nou over eentje praat in die 15 jaar... oké, okay, mis het je. Goed, kan gebeuren. Uh, uh, maar maar verder, het is wel grappig natuurlijk dat men dat onthoudt. Ja, natuurlijk. Ja, als, is het altijd zo. Hè? Ja, als, de rest, als de rest allemaal goed is en er zit één misser tussen... Die bewaar ik. Ja, en dat was nou toevallig een zanger... en die had heel lang geleden een, een, een uh, cd gemaakt. Dus ja, dan voelden de muzikanten zich een beetje verplicht... om die dan in de krocht zijn, zijn ding te laten doen. Nou, dat ging toch niet helemaal, dat ging niet helemaal goed. Ik ga ook niet zeggen wie het was, hoor. Nee, dat... dat uh, nee, uh, gaan we zo uit. Nee, maar we hebben bijvoorbeeld aanstaande zondag... dan uh, Maxi Jonaten met uh, Rob van Bavel, uh, Piano, Frits Landersbergen uh, en Erik. Dus dat is een uh, geweldige, uh, geweldige line-up. En, en uh, daarna Ben van der Dungen, Rob van Kreeveld. Uh, uh, hebben we nog een keer uh, Jan Wessel, Sjoer Dijkhuizen, John Engels... Uh, uh, uh, dan hebben we nog Deborah Carter. Met uh, Jean-Louis Van Dam. We hebben nog uh, Edwin Rutte. Uh, met onder andere Hans van Oosterhout. Die de, de, de, de vaste slagwerker van Toets Stielemans, bijvoorbeeld. Hè, die uh, die uh, komt. En. Uh, ik, ja, daar wou ik wat over zeggen. Uh, Toet is zelf verleden. Ja. Toet Stielemans. De 700 indruk. Uh, en we gaan dit concert maar aan helemaal opdragen. Dat lijkt me een, is een, hele uh, een heel, mooie. Ik vind ja. dat. Uh, Grappig van Toet Stielemans is dat een aantal mensen hem uh, kent als Toen Stielemans. Ja. Maar heel veel mensen kennen hem van muziekjes die eigenlijk nooit een naam hebben gehad. Bijvoorbeeld in de reclame hoor je heel veel uh, van zijn muziek. Alleen de, de kenners weten dat het Toen Stielemans is. Ja, ja, maar goed, eh. Uh, uh, een tv-series? Ja, hij TV ja, ja, hij heeft, ja. Hij heeft natuurlijk zijn pensioen verdiend met de Blue Zet. Dat, ja. dat, dat, dat, prima. Maar heel veel. En als je naar de oude. Uh, uh, Wakbaar is op YouTube. De, de, de oudste opnames van bijvoorbeeld Quincy Jones of zo. Hè? Daar, daar speelt hij heel veel. En, en fantastisch. Ja. Maar goed. Maar goed. Uh, het gaat ons uh, allemaal... Uh, uh, die muzikanten komen allemaal op leeftijd. Wij worden ouder. Ze gaan, zich, ze gaan ons allemaal op een moment ontvallen. Ja. Hè? Rudy, Rudy Vergelder overleden. Hè? De, de geluistechnicus van Blue Note. Ja, ook zo'n icoon. Ja, dat overkomt. Dat overkomt, gebeurt. En, ja. Het is niet anders. Nee. Maar goed, het programma van uh, dit jaar staat uh, als een huis. Ja. Aanstaande zondag uh, is het begin. Ja. Uh, ja. is trouwens wel een, een, een, een, een van de beste Italiaanse tenorsaxofonisten, hè? Die uh, Max Ionata heeft onder andere gespeeld uh, uh, met uh, Mario Biondi. Ik weet niet of jullie dat wat zegt. Maar die heeft een, een, een hele bekende nummer gemaakt. Uh, That's what it is. En, en, en maar ze, mensen moeten maar eens opzoeken. Ja. Dat zijn fantastische nummers. Zwaar ondergewaardeerd. Uh, over het algemeen is Italië nou nu bekend uh, om zijn, uh, zijn jazzcultuur. Duitsland ook niet. Ja. Maar uh, uh, wat uit Duitsland zou oorspronkelijk uh, Olaf Ponzin piano spelen. Nee, die zou ook meegaan naar Lara Jazz. Die was verhinderd. Maar het is Een geweldige Duitse jazzpianist. Dus dan op die manier probeer je toch iedere keer weer iets iets, iets leuks, iets te, leuks doen, te verzinnen. Ja. wat ja. nog niet eerder in de krocht is geweest... of wat ja. mensen niet zo vaak horen. Nee. En daar gaat het om. Ja. Dat je iets doet wat er nog niet is. Dat is belangrijk. Um, ja, daar staat hier een hele YouTube voor... maar we hoeven niet te zoeken. Doe maar een tijdschermpje voor... dan weet ik tenminste wanneer ik moet <lacht> stoppen of doorgaan, moet gaan. Want daar hadden we het net <lacht> ook al over gehad. Um, Hans, bedankt. Uh, wij spreken ja. jou zeker nog een keer in het vervolg bij Zeker. Uh, de volgende, uh, Jessen. Yeah. Hoe laat gaat de zaal open? Uh, rond een uur of half twee of zo. Half twee, half twee al kwart voor twee, twee, en dan half drie beginnen. En uh, dan, dan, dan, dan wederom het verzoek van, kom nou niet om vijf voor half drie. Nee. Nee. Ik word er zo een zenuwachtig <laughs> <van>. <laughs> Kom nou eens een beetje eerder. Kom nou gewoon een kwartier, die twintig minuten eerder. Als dat kan. Ja, Het een kwartiertje aan de voorkant graag. Ja, ja, ja, goed. Kijk, als het fantastisch weer is, dan kan het natuurlijk misschien wel een beetje file zijn of zo. Ja, maar uh, ja, ja, geen idee, maar. probeer het wel. Kom op tijd. Ja, ja, graag. Hans, ja. Bedankt, voor uw Hans. En bedankt voor je komst. En dank bedankt voor je tijd. Dag. Wij uh, gaan gelijk ga door met ja. de agenda op dit zonnige zaterdagje. Um, Gerry, wat heb je allemaal opgeschreven voor de agenda? Wat heb ik opgeschreven? Um, we hebben tot en met. Uh, tot vandaag is er nog de, de, Joodse, de, nee, daar is er de Iconententoonstelling... van uh, Venster van Hoop en Barmhartigheid in de Agatha-kerk. Uh, elke, dus alleen, vandaag, alleen nog, vandaag. vandaag nog tussen twee en vijf kunnen mensen daar naar kijken. Ja, het is een bijzonder mooie collectie. Ik ben wezen kijken, het ziet er prachtig uit. Verlengd tot 10 september de, Joods, de Joodse tentoonstelling in de Protestantse kerk. Ja. En daar kan je elke woensdag, zaterdag en zondag tussen twee en vijf naartoe. Nou ja, Tot 1 november ongeveer de strandsculpturen staan nog overal in het dorp te bewonderen. Het, het hele weekend is er historische Grand Prix. Vanmorgen vroeg uh, hoorden wij het geraas op het circuit al. Ja. In het verlengde daarvan is er ook een parking op de boulevard. Daar staan ja. hele, mooie, hele mooie en fraaie wezenauto's. Ja. Die zijn echt oud. Want uh, de jongste zou uit 1985 zijn. Maar ik heb vanmorgen allemaal neergesproken die een 50 jaar oude MG parkeren ziet er allemaal prachtig uit. Daarbij hoort vanavond de Kroon-Prie-parade door het dorp. Twee rondjes gaan de uh, auto's door het dorp. En dat is niet om zeven uur, maar om half acht. Ja. Dus om half acht gaan de stoet rijden vanaf het circuit en rijdt dan door het dorp. Wordt vervolgens verdeeld over Haltestraat, Kerkstraat en de BMW's, 20 BMW's 2002 die meerijden, die gaan naar het Ja. Nou ja, en dan wat Ton net ook al vertelde... we hebben dan uh, de afsluiting, het muziekfestival op het uh, Raadhuisplein. En dat is vanaf acht uur. En uh, zoals besproken met de heren van de scouting de Buffalo's Duintjesveldweg, net voor de hockeyvelden linksaf... van twee tot vijf, open dag, mag ik het niet noemen... maar vriendjes- en vriendinnetjes. Ja. Nou ja, en uh, Hans heeft net verteld... nou dan morgen, Jess in Zandvoort met uh, Max Ionata in de, de krocht. Van half drie tot half vijf. Een artiest is zodat kom je Alsjeblieft je, eerder, ja. Zodat je op je gemak die 15 ja. euro kan betalen. Ja, of een euro. jaarkaart kopen, als. Nog veel belangrijker. Nog veel belangrijker. Uh, dan is er een café koper op 9 september. weer een uh, pubquiz. Ja. En die begint om uh, 9 uur. Kom ook iets eerder, want je moet de knaak betalen. Ja, daarom. Nou, en dan het volgende weekend is er weer van alles te doen in Zandvoort. Uh, 10 en 11 september in ieder geval de Open monumentendagen. Ja, de geluksroute is 10 en 11 september. Uh, September, uh, kijk op www.geluksroute.nu nu leuk, en streep, editie Zandvoort. Ja, ja, ik heel heb leuk. het uh, gezien en ook gehoord ja. van de mevrouw die eraan meedoet. Klopt, ja. Um, dan ook 10 en 11 september de ADAC Noordzee Cup op het circuit weer. 11 okay. september, Jutter, Jutters Kofferbakmarkt op het Gastelspijn. Ja, en dat heeft Daar ook gaan te, we te maken met, over, met de uh, Geluksroute, ja. heeft dat te maken, ja. hè? En dan hebben we nog uh, op 18 september nog even nog iets verder... kressenconcert met de Prinses Christina Concours... in de Protestantse Kerk vanaf drie uur. En de entree is vijf euro. Ja, dan uh, sluiten wij het af met hartelijk dank aan Casper Keursen voor regie en techniek. En uh, de redactie uh, Yvonne Roosendaal, Gert van Kuikers, beterschap. We spreken jou binnenkort alweer. Eindredactie Geli Rutte, ontzettend bedankt voor deze presentatie. Ja, en jij ook uh, Ben Zonneveld, hartelijk dank. En dan wensen wij jullie een prettig weekend en hou het droog. En die twaalf seconden voor jou, Kasper, die gaat er nu aankomen... want je hebt hem precies op uh, 11.56.48 gezet. Dus ik zou zeggen, uh, laat hem uh, maar gewoon ingaan... en dan zien we wel hoe dat afloopt. Ja, maar ik kan alles daarna nog iets doen. Is, uh, met, uh, de, de ja. cool? En was dark. Het was Ik Maar gaat Maar Hij vier dagen werken. ik nee, ga dus ja, Dat is leuk. Dat is en met een bordje gestaan kost je ongeveer 25 euro per dag aan mezierijden. Dat gaan wij niet doen. Dit wordt, uh, dit wordt betaald. Niet vet, maar wel betaald. Zeg Irene, ik ben nou wat moe. Ik ga nu naar mijn bed wel rusten. Nee, dat kan niet. Geef nou niet toe.